Zijn met het NOS-journaal. Onder de PvdA-kiezers is Rings- en ChristenUnie gisteren gesloten. Het blijkt uit een onderzoek van één vandaag. Hoewel de PvdA niet bij de totstandkoming tot van het akkoord was betrokken, staat 65% van de pvda kiezers erachter. Volgens bijna de helft van de PvdA-kiezers had partijleider Samson deel moeten nemen aan de onderhandelingen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn definitief op woensdag 12 september. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken, Spies, bekendgemaakt. Eerder deze week zei premier Rutte al dat die datum het meest recht lijkt te doen aan de opvattingen in de Kamer. Een twaalfjarige jongen uit Sonnenbreugel is ontvoerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Hij werd een auto ingesleurd. De jongen is de zoon van een Zuid-Afrikaanse familie die al bijna elf jaar in Sonnenbreugel woont en die nu in Maleisië is vanwege het werk van de vader. Voor zover bekend is er geen losgeld geëist. Staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuizen van Zanten is blij dat de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten, de PGB's, worden verzacht. Het deels terugdraaien van de bezuiniging is een van de afspraken die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren maakten met minister De Jager. Het PGB is een bedrag dat chronisch zieken krijgen om zelf hun zorg te organiseren. Tegen de ingrepen erin is op grote schaal gedemonstreerd. De opsporingsdienst Fiat heeft een grote partij valse merkartikelen in beslag genomen. De kleding, parfum en horloges werden ontdekt in een loods in Amsterdam. De Fiat vermoedt dat de spullen verkocht zouden worden op de vrijmarkt tijdens Koninginnedag. Ieder deze week ontdekte de Fiat ook al grote partijen valse merkartikelen. Judoka Edith Bos is Europees kampioen judo geworden in de klasse tot 70 kilo. In de finale van het toernooi in Rusland won ze van de Poolse klies. Bos was ook al Europees kampioen in 2004 en 2005. Het weer. Vanavond en morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuur morgen van 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Zondag ook regenachtig. Koninginnedag grotendeels droog met ook zon. En het kan een graad of 20 worden. Dit was het NOS journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. tussen knoop het E-Nes en Afrid Bunschoten 5 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrid Bunschoten 4. Op de Ring van Amsterdam de a 10 West richting Zaalstad voor de Koentunnel 6. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 4 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor meer 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 daar richting Rotterdam. Tussen Delft en Kleinbolderplein 9. A15, Gorinchem Rotterdam. Voor Sliedrecht 4. De A16 breda daar richting Rotterdam. Voor Brechtseplein 4 kilometer op de parallelbaan. De rechter rijstrook is daar dicht. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Brechtseplein 6 kilometer na een kettingbotsing. De rechter rijstrook is daar dicht.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 Ah, als me mata, Ai, als je me ai ai, als te pego delícia, delícia assim você me verlaat, ah, assim je me verlaat, te me ai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 Block, and he drives a night He was I was coming down the village just a dragging. All his pictures and his clothes and a bagging sold everything else to